In de Verenigde Staten is in de voorstad van Baltimore een ontspoorde goederentrein geëxplodeerd. De machinist is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie storten een aantal gebouwen langs het spoor in. De brandweer zegt dat het geen wagons met gevaarlijke stoffen in brand hebben gestaan. De explosie was kilometers ver te horen en te zien. Volgens ooggetuigen was de klap van de explosie zo hard dat het voelde als een aardbeving. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk.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 Goedemorgen, het is woensdag 29 mei 2013. De dag dat in 1955 voor het allereerst file stond in Nederland. Vandaag is het exact 100 jaar geleden dat Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky... in première ging in het Théâtre de Champs-Élysées in Parijs... met een voor die tijd onconventioneel ballet. Zo onconventioneel was de voorstelling dat voor- en tegenstanders... al na een paar minuten met elkaar op de vuist gingen. En het is de dag dat in 1926 de VPRO werd opgericht. Destijds een radioomroep van dominees en predikanten. En een van de medeoprichters was mevrouw Bruining. Ze was lerares aan de kweekschool voor leraren en leraren... In Den Haag, waar ze op een dag in de jaren twintig het natuurkundelokaal in werd geroepen. Na enig wachten en twijfelen of er wel wat gebeuren zou, hoorden we plotseling geluiden. Geluiden die woorden gingen vormen en zinnen werden. Totdat wij in ademloze spanning een bericht opvingen dat ons meedeelde dat de spreker zich in een laboratorium van de Technische Hogeschool in Delft bevond. Een wonder was het, menen wij. Ja, een wonder. En 29 mei is ook een andere mijlpaal in de geschiedenis. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de mens voor het eerst op de top van de hoogste berg ter wereld stond. Everest conquered. De nieuw Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague. Just 35 miles from Kathmandu, capital of Nepal, Hillary and Ten Singh were welcomed and congratulated by their fellow members of the expedition. Wilt u nu reageren op dit programma? Bel dan even met ons gratis nummer 0800-1121. Of u kunt ook twitteren, dat kan met hashtag WNLNacht. Ja, het is vandaag dus 60 jaar geleden dat voor het eerst de hoogste berg ter wereld werd getrotseerd door een Nieuw-Zeelander en een Tibetaan. Inmiddels hebben bijna 5000 mensen hun vlaggetje op de Mount Everest kunnen planten. Robin Baks is directeur van de Koninklijke Nederlandse Bergsport- en Klimvereniging. Hij was er 60 jaar geleden zelf niet bij, maar is fanatiek bergbeklimmer. Robin Baks, goedemorgen. Hoe is die beklimming 60 jaar geleden gegaan, denk je? Ja, 60 jaar geleden was het een totaal andere situatie dan, uh, dan hoe het er nu uh, aan toe gaat. Um, er was nog geen, uh, geen steunpunt in Loekla, dus nog geen, geen luchthaven. Uh, een stuk dichterbij. Dat meer het karakter van een ja, soort van militaire operatie, waarin uh, ja, mensen echt uh, stap voor stap aan het ontdekken waren. Ja. En, uh, ja. Hoe zwaar Nederland. was het, die tocht? Nou, ik denk heel zwaar, als je het ook afzet tegen uh, ja, de, de, de uitrusting die men destijds uh, tot zijn beschikking had. Ik bedoel, A, en nu lopen er uh, behoorlijke uh, ja, zeg maar, comfortabele uh, paden naartoe om er naartoe te lopen. Destijds uh, was dat natuurlijk allemaal nieuw en uh, moest men echt de weg zoeken. Ja. En, en wat voor spullen hadden ze, dan, uh, hadden ze dan bij zich? Ja, alles ongeveer. Um, uh, je, je moest, er waren natuurlijk halverwege geen steunpunten waarop je je spullen, je voedsel, je materiaal en dat soort zaken kon, uh, kon ophalen. Maar je moest vanaf moest je gaan lopen met alle materialen, uh, voedsel uh, en, en uh, ja, alles wat je maar nodig had. En ook, en ook hele zware kleding lijkt me in die tijd. Ja, ja. ja. Kijk, toen was het nog niet de, de huidige mooie Gore-Tex of Donzen spullen. Maar waren het uh, hele zware, ja, wolle. En, en, en andere, vooral zwaar spul. Ja, dus het was eigenlijk praktisch onmogelijk bijna om te doen als normaal mens. Wat is er wat dat betreft nu veranderd in vergelijking met nu? Ja, als je naar nu kijkt is het, is het ja, bijna massatoerisme geworden... ...waarin je een, een all-inclusive beklimming kan boeken. Uh, ik ben zelf in maart uh, toevallig nog op Everest Camp geweest met mijn zoon... En, uh, ja, daar zie je dat uh, de, de karavaans met jaksen af en aan gaan... om een basiskamp op te bouwen, terwijl er nog geen klimmer te bekennen is. Dus daar wordt alles voor je neergezet. En uh, ja, je kunt op een gegeven moment daar aankomen en uh, zelfs het touw naar de top ligt wel klaar ongeveer voor En zeg, maar die basiskampen, uh, waren die er destijds al? Ja, natuurlijk niet allemaal, maar waar, uh, konden ze al een stukje komen? Ja, wel zo'n basis. maar destijds ging men er naartoe uh, en, en werd eigenlijk... Ja, de hele tocht werd uh, ter plekke zeg maar gerealiseerd. Dus men kwam daar in totaliteit aan en ging een basiskamp opbouwen. Uh, dus de hele expeditie. En uh, ja, nu nogmaals komen de klimmers die komen na. Mensen nee. nu, uh, ja. Ja, het, klinkt, het klinkt zo romantisch zoals het zoals het destijds was. Is, is het eigenlijk niet een beetje jammer dat het nu zo'n zo toeristenplek is geworden? Ja, kijk, het pionieren is eraf hè, vanaf. Uh, uh, vanaf 1953 uh, hebben ze nog een paar. Ja, je zou kunnen zeggen, echt geschiedkundige. Uh, hele belangrijke dingen plaatsgevonden. In 1978 hebben Messner en Habler. voor het eerst de Everest met, uh, zonder zuurstof beklommen. Dat was, uh, dat was ook ondenkbaar, eigenlijk. Ja, en vanaf 1984 uh, uh, uh, mocht uh, mochten er meer dan één groep zeg maar, in een route zitten. Toen werd eigenlijk de berg vrijgegeven. Ja, vanaf 90 zie je vervolgens dat uh, de commerciële expedities uh, uh, zijn opgang vonden. En vervolgens is het, uh, is het spel op de wagen gegaan. Ja, het ja. is natuurlijk totaal anders. Hadden we dit kunnen voorkomen, dat het zo toeristisch zou worden? Nou, ik denk het niet. Het is, het is natuurlijk het ultieme avontuur. We zien het in een, in een iets andere vorm, ook dicht bij huis. De Mont Blanc heeft dezelfde pad ja. gewandeld. Wie wil dat nou niet, zo'n grote berg beklimmen? Ja, alleen wat je wel ziet is dat de vraag is soms van, is men nou echt bezig met, is het nou de liefde voor de bergen die je daar naartoe brengt? Of is het een vinklijstje waar ja, je weer een kruisje kunt Of klinkt kunt het gewoon zetten? stoer eigenlijk? Ja. En wat is nou. nu de toekomst van de Mount Everest, denkt u? Denkt u dat er straks uh, dat het krioelt van de toeristen? Of wordt het op een gegeven moment alweer wat minder? Ja, dat is een goede vraag. Uh, er gaan stemmen op, eh, vorig jaar heeft in de krant ook een foto gestaan waarvan je echt 200 mannen per rij eh, op weg naar boven zag. En, en ja, de discussie het doet zijn, zijn intreden. Ja, anderzijds, Nepal is natuurlijk een, een straatarm land. Uh, en, en dit soort zaken is natuurlijk een hele belangrijke bron van inkomsten. Ja. En? Ja, het is de hoogste berg van de wereld, dus het blijft aantrekken. Uh, Net zoals in Mont Blanc, de hoogste berg van de Alpen. Dat blijft dezelfde aandachtingskrachtkamer op een grote groep mensen. Ja. En bij zo'n grote groep mensen kan ik me ook voorstellen... Dat dat, dat dat de gevaren op een gegeven moment ook onbeheersbaar maakt. Als ze met z'n allen op die berg staan. Klopt. Ja, in 1996 is er natuurlijk uh, wel een, een heel heftig uh, ongeval gebeurd... Waar, waar toen uh, acht doden tegelijk zijn uh, gevallen met een, uh, met, met een great storm... zoals dat destijds heette. Maar heeft dat toen iets veranderd nog? Nee, dat is toch ja. raar? Dat is toch raar? Ja, het is een keuze van jezelf om daar naartoe te gaan. Het is ook je eigen verantwoordelijkheid. Uh, de discussie die je die ondertussen wel steeds meer zijn opgel doet, is de wijze hoe, hoe men die berg beklimt. Ja. Als je ziet naar, naar de, de, de tonnen vuilnis die een paar jaar geleden daarvan afgehaald zijn. Uh, en nu wordt er toch wel, uh, doet de duurzaamheid ook een beetje intreden. Ook daar dus zorgt dat wat je mee naar boven neemt, dat je het ook mee naar beneden neemt. Maar, ja. ja. Nu, bent u zelf ja, eigenlijk... nu mag ik u zelf vast ook wel een pionier noemen. Welke berg wil u nou, wil u nou heel graag nog beklimmen? Nou, als ik een berg beklim, dan zoek ik eigenlijk vooral een berg... waar ik het liefst gewoon helemaal alleen ben in een route. En eh, dan hoeft het helemaal niet de hoogste te zijn of de verste. Maar het is wel een berg waar je ja, vind ik de maximale beleving hebt van het bergbeklimmen. Waar je één bent met de berg... En... Ja, naast dat je fysiek ook wel natuurlijk flink in de weer bent... maar ook vooral kan genieten van, uh, van die prachtige omgeving. Ja, het belangrijkste eigenlijk voor een echte bergbeklimmer. Ja, denk ik wel. Nou, Robin Bax van de Koninklijke Nederlandse Bergsport en Klimvereniging, dank u wel. En vandaag, precies 60 jaar geleden, werd de Mount Everest voor het eerst beklommen. Als we het toch over bergen hebben, binnenkort kunt u skiën in Noord-Korea. Dat vertelt een van de kranten u dadelijk in het krantenoverzicht. A statue of us and I put it on a mountain top left tourists come and stare at us. 16 minuten over 4. Regina Spector en As in nu al wakker op Radio 1. Wij zijn wakker. U bent wakker, dat is duidelijk. Maar de meeste Nederlanders die liggen natuurlijk nog op één oor. De kranten zijn al wel weer op weg naar de kiosk. Leon Mastik neemt ze met u door. Te beginnen met Spits. Een zwembad met strandstoel in de tuin. Een pingpongtafel op het terras. Citroenbomen op de oprit. En een wijts uitzicht op de Spaanse Sierra.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 Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Dankjewel, Leon Mastik. Pixar bestaat 25 jaar. En na het enorme succes van de tentoonstellingen over het filmbedrijf... in onder andere Duitsland, is nu ook Nederland aan de beurt. Vandaag opent in de Amsterdam Expo een grote tentoonstelling over Disney Pixar. En dan moeten we denken aan Monsters Co, Finding Nemo of Wally. -E. Ze zijn allemaal terug te vinden op de tentoonstelling. Max Den Hartog is pas 14 jaar, maar weet er werkelijk ook alles over over Pixar. En houdt daar ook een Twitter-account over bij. Online is hij te vinden op atpixar-nederland. En offline is hij gewoon aan de telefoon. Goedemorgen. Hey. Hallo. Waarom ben je eigenlijk fan van Pixar geworden? Uh, ja, ik weet het niet. Ik vind, ik vind uh, animatie altijd al leuk. En ik denk, ja, Pixar is toch de leukste studio. Waarom is Pixar de leukste studio? Wat maakt hun zo speciaal? Uh, ja, ze maken films die voor alle leeftijden leuk zijn. Met gewoon uh, verhalen die voor elke leeftijd leuk zijn. En grappen die voor elke leeftijd leuk zijn. Ja, dus zou jij durven zeggen dat jij de grootste Pixar-fan in Nederland bent? Nou ja... Dat kan ik niet zeggen, want ik weet echt niet uh, hoe andere fans zijn. Maar je houdt er een speciale Twitter-account over bij. Ja, je bent helemaal fan. Toch? Je bent in ieder geval een groot fan. Ja. En als we dan kijken naar de films, hè? je hebt Finding Nemo, Monsters Co, Wall-E. Wat is nou jouw favoriet? Uh, up, uit 2009. Wat zei je? Up uit 2009. Oh, Hup. Ja, ja, ja, ja, met die... Met die uh, uh, even, even voor de luisteraars, dat is, dat is, met die oude opa in dat huis en dat jongetje. En op een gegeven moment dan stijgen ze aan ballonnen met dat huis op, toch? Ja. Waarom is dat zo'n goede film? Um, maar eigenlijk al gewoon als ze binnen tien minuten al oh, een heel zielig stukje hebben... waar de meeste mensen al zitten te huilen. Hm. En uh, daarna is nog een heel spannend avontuur. En ik vind het einde gewoon goed dat... Uh, Russell, het kleine jongetje, laat inzien naar Carl. Heb, heb dat jij het een heb, mooi leven eigenlijk is. Ingeloe, Inge even, even naar jou. Heb, heb jij uh, Up ook gezien? Ja, ja, ik vond Up een hele mooie film. Maar ik zit even te denken naar dat, dat, dat tragische stukje. Er gebeurt iets vervelends na tien minuten. Wat gebeurt er dan ook weer? Ik ben het even vergeten. Um, nou ja, het begint eigenlijk op het moment dat Carl nog een jongetje is. En dan zie ze dus binnen een paar minuten uh, opgroeien met zijn vrouw. En uh, op het eind overlijdt zijn vrouw en dan... Oh, dat was zeg, het. Ja. Oh, ja. ja, ik vond het wel echt een hele lieve film. Dat weet ik nog wel. En jij, Martijn, heb je hem ook gezien? Ja, natuurlijk, ja, ik heb hem ook gezien. Anders kon ik hem niet samen. Nee, vatten, dat, is het waar, dat is waar, dat is waar. En films daarnaast, heb je nog meer favorieten? Ja, kijk, ik vind elke film eigenlijk leuk. ik vind echt een film die ik niet leuk vind. Dus eigenlijk vind ik alle films zo favoriet, alleen dus... Ik denk dat pub en misschien Ratatouille wel mijn twee favorieten zijn. Ja, je hoort ook veel mensen over uh, Wally, -E. Volgens mij ook heel populair op die uh, Internet Movie database IMDB. Uh, terecht dat, dat die ook zo hoog aangeschreven staat? Ja, het is een uh, film waar heel weinig in gepraat wordt. En toch maken ze best wel duidelijk. Ik, het is heel goed, vind ik. En het is ook echt heel mooi gemaakt. Ja. En, en, en, er zijn en, en, dingen... En yes, die eigenlijk bijna onmogelijk zijn. Wat ik me afvraag... Wat ik me heel erg afvraag zelfs... Want jij hebt een Twitter-account, Max. Uh -huh. Ik kan me voorstellen dat je ook op school zit. Gelukkig nog niet zo oud dat je examens doet. Hoeveel, nee. hoeveel tijd op een dag... Laten we daar maar eens beginnen. Steek jij nou in die Twitter-account? Ja, het is gewoon als er... Als ik zelf nieuw, nieuw, nieuwtjes zie, of internet, of Twitter... dan plaats ik het meteen, of een filmpje, of een foto, of soms even tussendoor. Maar het is niet echt dat ik... Uh, nou, nee, maar ik kan me, kan me voorstellen dat als je dat heel actief doet... dat je op een gegeven moment ook al een aantal volgers hebt opgebouwd. Hoeveel, hoeveel volgers staat de te teller? Um, volgens mij 115, of iets minder, of iets meer. Echt. Nou, dat is al een prima aantal. En, waar ik dan ook naar benieuwd ben, is hoeveel, hoeveel animatiefilm kijk je eigenlijk per week? Ja, dat verschilt eigenlijk. Ik had deze week toevallig heel veel toetsen. Dus uh, ik wou nog wel een paar oude films terugkijken voor, die, uh, voor de expositie, zodat ik het weer een beetje terugkrijg. Ja. Ik heb gisteren, ik nou bedoel ja, vorige week volgens mij, een stuk of drie, vier gezien. En, en je bent natuurlijk een groot fan. Is het dan ook zo dat je bijvoorbeeld uh, Up dan uh, al honderd keer gezien hebt? Um, nou ja, ik weet niet hoe vaak, maar ik heb het wel heel vaak gezien. <laughs> Ontelbaar al? Ja, denk ik denk het wel. Nu is die tentoonstelling in de Amsterdam Expo. Wat verwacht je hiervan? Um, ja, ik verwacht best veel. Ik kan eigenlijk om Duitsland gaan, maar toen kwam ik er helaas te laat achter. Dus ik ben heel blij dat ik in Nederland kom. En uh, ja, ik. Het uh, eigenlijk wel, ze laten de dingen zien waar ik geïnteresseerd in ben. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, het wordt een, uh, wordt, uh, wordt een spannende expositie in ieder geval in de Amsterdam Expo. De grote tentoonstelling over Disney Pixar. En nog één keer, uh, Max, uh, mochten mensen ook uh, jouw berichten stroom over uh, Pixar willen volgen... op welk Twitter-account kunnen ze dat ook weer doen? Het Pixar Nederland. Het Pixar Nederland. Max ten Hartog, uh, hartelijk dank dat je uh, wakker wilde worden voor ons. En uh, heel veel plezier ook uh, uh, in de Amsterdam Expo. Ja, bedankt. Vandaag treedt in Frankrijk het eerste homostel in het huwelijk, maar niet iedereen is blij met deze dag. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst muziek van Bluf zaterdag. De allermooiste straathoek ruikt naar.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 Naast de ze zwaait. Ik krijg Zaterdag. En zaterdag is niet de dag waarop we leven. We leven op woensdag. En op woensdag is er natuurlijk ook nieuws. Tijd voor. Het Nieuwsminuutje. Met Leon Mastik. De brand die vannacht woedde op industrieterrein Dintelmond... in de Brabantse Heiningen is onder controle. De brand woedde bij chemisch bedrijf DK Polyester. De brandweer was snel met veel materiaal te plaatsen... en de directe omgeving werd afgezet. DK Polyester is een bedrijf dat werkt met polyester... en composietconstructies. Bij het bedrijf worden bijvoorbeeld luifels en dakgoten gemaakt... Of er bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen is niet bekend. De politie spreekt van beperkte stankoverlast... en de rookontwikkelingen die er nu nog zijn worden in de gaten gehouden. Heiningen valt binnen de gemeente Moerdijk. Daar woedde in 2011 ook al een grote brand bij het chemische bedrijf Chemipak. Dat toen hoop of heb over. De rechtbank in Lelystad begint later vandaag met de rechtszaak... tegen acht verdachten in de zaak van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. In december vorig jaar werd grensrechter Nieuwenhuizen mishandeld tijdens een voetbalwedstrijd tussen Buitenboys en Nieuw Sloten... Een dag later overleed de grensrechter aan zijn verwondingen. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut, Instituut is Nieuwenhuizen waarschijnlijk overleden door schoppen tegen zijn hoofd. Volgens een Britse deskundige is er spontane scheurzing, scheuring van de halsslagader mogelijk oorzaak van de dood. De rechtbank heeft vijf dagen uitgetrokken om de acht verdachten, van wie er zeven minderjarig zijn... zich te laten verantwoorden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de dood van Richard Nieuwenhuizen. Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie komt op voor Omroep Friesland...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 En het wordt het 16 tot 19 graden. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Leon Mastek. U luistert naar Nu al Wakker op Radio 1. En vandaag, dan treedt in Frankrijk het eerste homostel in, natuurlijk. Maar niet iedereen zal die dag als een heugelijk feit vieren. Al maanden zijn er massale betogingen die leiden tot flinke rellen. Zo werden er maandag in Parijs nog 350 mensen opgepakt. De Parijse Nederlander Wilfred de Bruin werd begin april het gezicht van de strijd tegen Franse homohaat. Hij werd in elkaar geslagen en liep onder meer een. Een gebroken tand en scheuren in zijn kaakbot en schedel op. Wilfred de Bruin, goedemorgen. Goeiemorgen. Het is nu ruim een maand geleden. Hoe is het nu met u? Het uh, gaat veel beter met mij. Gelukkig is de schedel heel sterk. Dus de <laughs> botbreuken genezen langzaam. En uh, ik heb een uh, plastic uh, gebietje, omdat er een tand uitgeslagen is. Ajax. En uh, dat, is, dat ziet er nu iets minder eng uit. Voilà. Dus het gaat wel beter met mij. Het, het wordt langzaam beter dus. Durft u ja. nog wel over straat? Uh, ja, en dat wilden we eigenlijk al meteen uh, vanaf uh, dag 1. Nou, dag 1 lag ik nog op bed. Um, en, uh, maar daarna, we, wilden, we laten ons niet intimideren, Dus we zijn eigenlijk meteen daarna met de metro de stad in, de buurt in. En, uh, en dat is heel verstandig geweest, denk ik. Ja, want, want vandaag dus het eerste homohuwelijk in Frankrijk. Ja. Moet het wel doorgaan na alle demonstraties die ja. zich maar plaatsvinden? Juist, juist. Want wat we hebben gezien is dus eigenlijk helemaal niet zo'n spectaculaire wet. In Nederland zijn we er nog heel lang aan gewend. Maar hier in Frankrijk riep dat dus enorme reacties op... terwijl we het gewoon hebben over de openstelling van het burgerlijk huwelijk. Ja. Niks meer en niks minder. De meerderheid van de Fransen is ook voor... Maar toen begon er opeens een heel krachtige minderheid nou, te roepen en te gillen. Gesteund door de rooms katholieke Kerk die hier heel invloedrijk is. Ja. Waarschijnlijk ook met veel geld uit Amerika. Uh, dezelfde mensen die in Californië de opposition 8 hebben weten tegen te houden. Dus de Evangelicals en de Mormons. En we hebben die enorme beweging gezien. Uh, maar de wet is democratisch gestemd. De meeste mensen willen het en nu moeten we ook maar laten zien dat die wet ook echt er is. En er gaan dus mensen trouwen. En dus uh, vanmiddag om half zes voor het eerst in Frankrijk twee mannen op het stadhuis die gaan ja zeggen. En uh, ik denk dat dat nodig is dat het zo zichtbaar gebeurt. Ja, maar voor een westerse land natuurlijk wel uh, wat, wat laat. Je zou het bij Frankrijk eerder verwachten. Het werd wel tijd. Het werd zeker tijd. De Franse schaam is wel een beetje. Ze vergelijken het vaak met Spanje of Portugal. Ook heel katholieke landen in hun cultuur. Uh, maar waar ook wel verzet is geweest. Maar waar het uiteindelijk toch allemaal veel makkelijker verlopen is. En in Frankrijk, ja, dat was allemaal een heel lang en ingewikkeld verhaal. Dat heeft ook al met een aantal andere dingen te maken, denk ik. Maar goed. Waar ligt het aan dan? Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft dat in Frankrijk nooit iets makkelijk gebeurt. Elk debat hier alles wat te maken heeft met pensioenen of met sociale wetgeving, dat is hier het is een land van demonstreren. ...uitspreken en douwen. Waar we in Nederland het poldermodel hadden... Nou, ...dat is natuurlijk om daarna een aantal jaren is dat heel erg onder vuur komen te liggen... ...dus met elkaar overleggen en dan komen we er samen wel uit... ...met een beetje een grijs compromis... ...is hier de cultuur, dus één partij die heeft de macht... ...die bepaalt alles en ja. de minderheid, nu dus rechts... ...ja, die rest eigenlijk nog maar één ding... ...en dat is heel hard gillen en duwen. Maar eigenlijk ja. moeten we dat allemaal maar niet serieus nemen... ...want ze zijn toch maar een kleine minderheid. Nou... We moeten het in die zin serieus nemen dat wat er. Kijk, als mensen in een democratie ergens tegen zijn, moeten ze zich uitspreken en demonstreren. Dat is een goede zaak. Dat vindt iedereen hier, ik ook. Ik ben het niet met ze eens, maar dat is belangrijk. Wat er gebeurt is, hebben we hebben dingen gehoord die werkelijk alle proporties te buiten gingen. Hè? Er werd gezegd in het parlement, u bent bezig kinderen te vermoorden. Uh, u bent pedofilie aan het officieel maken. En ik kan nog wel een hele reeks van dingen zeggen. Ja, maar hier gaat het niet over, u vergist zich, maar dit is natuurlijk iets ergens. Aan de hand. Dan wordt hier gemanipuleerd. We moeten niet vergeten dat die rechtse minderheid in Frankrijk sinds 2007 alle verkiezingen heeft verloren. Ja. Landelijke verkiezingen, gemeentelijke verkiezingen, regionale verkiezingen. Het is een partij. Weet, je, weet u, ze hebben dus afgelopen uh, jaar, zelfs in hun eigen partij een interne verkiezing gehad voor een lijsttrekker. En die liep zelfs uit op één groot getouwtrek en een oorlog in hun eigen partij. Het is een partij in wanhoop, die zelfs niet van de crisis gebruik weet te maken om de toch vrij zwakke president landen aan te vallen. En ze proberen nu wat op de populistische toon En ze vergissen zich, want ze hebben dus nu ook, op, ook afgeroepen dat extreemrecht zich ermee gaat moeien. En die is heel duidelijk aanwezig. En dat, denk ik, dat ze dat nog wel nou, dat zullen dus nogal uh, moeten gaan betalen, die prijs. Nou, vanmiddag half zes, dat is het zover. Ik kan me voorstellen dat dat ook niet per se een hele gezellige bijeenkomst wordt... nu, uh, nu er nog zoveel uh, uh, oneenigheid is. Uh, mensen verwachten daar nog wel wat gedoe. Ik denk vooral dat het niet zo gezellig wordt, omdat er zoveel... Ik las vanmiddag dus, afgelopen middag, dat er dus 140 journalisten bij zullen zijn. CNN, Al Jazeera. Mm -hmm. De hele stad is afgezet met grote schermen. Het is live hier op de televisie. Um, Eén is media-hype. Nu... En media, nou, media, maar het is natuurlijk ook echt een maatschappelijke hype. We kunnen van media zeggen dat ze zo'n dingen een hype maken. Hier was ook echt wel iets aan de hand, laten we eerlijk zijn. Ja, ja, ja. En um, ik denk dus dat voor de beide echte lieden... nou niet een intiem klein huwelijkje wordt. Het maar lijkt goed, me, ook, ook het lijkt me eigenlijk voor. ook nog wel een beetje angstig voor die twee heren. Moeten zij niet bang weet je, weet. zijn? Nou, ik ken een van hen. En uh, dit willen zij zo. Voor hen is dit ook, om te laten zien, jongens. Want wat is in Frankrijk is een beetje een raar land, hè... Want Iedereen kent het wel het is toch wel een aardig vrij land. Hè? Mensen kunnen hier eigenlijk doen en laten wat ze willen. En dat is ook zo, zolang je het maar niet laat zien in officieel. We hebben het een beetje gezien met de DSK-affaire. Dominique Straskaan, directeur-voorzitter van het IMF. Uh, en die uh, had heel veel maîtresses en allerlei spannende avonturen in uh, allerlei bordelen. Iedereen wist dat, maar toen werd het officieel. En toen begon iedereen te zeggen, dit kan niet. En dat nee. is heel Frans. Je mag heel wat rommelen en doen, maar naar de buitenwereld officieel. Als het maar niet op papier je staat. netjes volgens de regels. En nu, homo's allemaal prima. Maar als we opeens officieel op een stadhuis gaan staan. Dat kunnen we eigenlijk niet hebben. En dat willen we niet zien. En dat is een soort hele rare schizofrene. In het Duitsland dat geloof ik de toppelmoraal. En dat leeft hier enorm in Frankrijk. Nu is de politie inzet vandaag 50 à 100 agenten plus 80 ME. Dat, dat, ja, dat lijkt me niet echt te veel. Ik vond het ook nog meevallen toen ik het las. Dan nou moet je weten dat de oude stad van Montpellier, waar dus het huwelijk is in het zuiden van Frankrijk, een oude stad is die makkelijk afsluitbaar is. Uh, en er zijn inderdaad 50 tot honderd politiemannen op de been. En twee keer tachtig, dat zit dan hier CRS, dat zijn uh, wat in Nederland is oproerpolitie, maar mm -hmm. dat zijn een soort robocops, hè, die echt het harnassen. En die, uh, die zijn op uh, afroep beschikbaar. Ja. Nou goed. Dus ze dus hebben nog wel wat achter de, achter de hand. Nou is Frankrijk natuurlijk voorlopig nog niet uitgedemonstreerd. Frankrijk is nooit uitgedemonstreerd. <laughs> ik, uh, dit is, ik moet zeggen dat ik het zelf ook heb leren doen hier demonstreren. Hij nee, ja. heeft u voor gedemonstreerd? Ook. Ik heb hier gedemonstreerd vooral voor homorechten. Ja? Uh, maar ik heb ook gedemonstreerd tegen de verandering van de pensioenwetgeving hier. Ja? Uh, ik moet bekennen dat die laatste demonstratie was ik eigenlijk wel voor de wet. Maar ik dacht het lijkt me wel zo leuk om nu dus een keer echt <laughs> met zo'n Franse demonstratie met veel communisten mee te lopen. Hoe was dat? En nou, ik denk dat heel veel Nederlanders Parijs kennen vanwege zijn schoonheid en zijn mooie straten en kerken. Maar er zijn ook altijd zoveel auto's die over rondrazen. En als je dan een demonstratie hebt, dan mag je lekker de hele middel op de boulevard lopen. En dat is een heerlijk rustig en prachtig om de stad te bewonderen. Ja, Erg, vandaag is nou, in ieder geval geen, geen dag uh, waarop er een demonstratie plaatsvindt uh, uh, uh, waar u bij zult aansluiten, denk ik. Want vandaag nee, treedt nee, in. Uh... Hoor. Nee, ik uh, zal gewoon aan het werk zijn. Ja. Uh, ik ben gewoon aan het werk. En, uh, ja, precies. Kijk, ja, vandaag treedt in Frankrijk dus het eerste homostel in het Wilfried de Bruijn, hartelijk dank. Dank jullie wel. seven days in sunny June. U luistert naar Radio 1, 17 minuten voor 5. Vandaag is het Wereld-MS-dag. De internationale MS-stichting wil mee meer aandacht creëren voor de ziekte waar nog altijd veel vragen rondom bestaan. Jacqueline Zonneveld is directeur van de Multiple Sclerosis Vereniging Nederland... en is vandaag al heel vroeg op om aandacht te vragen voor deze dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want waarom is het zo'n belangrijke dag? Nou, voor multiple sclerose en uh, aandoening van het centrale zenuwstelsel en het ruggenmerg, is op het heden nog geen echte oorzaak en ook geen oplossing. Dus um, een ziekte wat eigenlijk voor het sociaal-maatschappelijk gebied ontzettend veel impact heeft en uh, eigenlijk redelijk onbekend is nog. Dus daar heeft uh, de MSIF, de MS International Federation, een aantal jaar geleden van gezegd... We gaan kijken of we wereldwijd een campagne kunnen starten uh, de laatste woensdag in mei. En dat is de Wereld MS-dag geworden. Ja, want er is steeds meer aandacht gelukkig voor multiple sclerose. Maar uh, nog even voor ons uh, beeld, wat is het precies? Het is een ontsteking in de hersenen. Die uh, wordt veroorzaakt door iets wat we nog niet helemaal uh, kunnen bevatten. Dus de oorzaak daarvan, daar zijn uh, wereldwijd enorm veel onderzoeken naar, ook hier in Nederland. Um, alleen ja, als er nog geen oplossing is, als er geen oorzaak is, dan weet je de oplossing niet. Er zijn wel medicatie. Uh, is medicatie inmiddels voor een beperkte vorm van uh, uh, MS en dat is de relapsing-remitting vorm. Mm -hmm. Maar dat is veel te weinig. We hebben nog drie andere vormen. Dus ongeveer 16.000, 17.000 mensen in Nederland die aan deze ziekte lijden. Ja, die kunnen we nog niet echt helpen. Nee, en, de, en de klachten die het met zich meebrengt, uh, even, even kort nog? Uh, even heel kort, uh, uitval van het bewegingsapparaat, slechte lopen, vermoeidheid, slecht zien. Mm -hmm. um, problemen, ja, voorstellen als ergens in je hersenen een ontsteking zit, dus, dan krijg je uitval in je motoriek of in nou ja, andere um, ja, zichtbare lichamelijke um, uh, klachten. Um, ja, sociaal maatschappelijk betekent dat dat je minder kan werken of uh, ineens uh, bijvoorbeeld niet met je kinderen naar het voetbalveld kan, dat je niet kan lopen. Niet meer lange maar afstanden dat... kan lopen, precies. Ja. ja precies. Nu is dit jaar het thema jonge mensen met MS gekozen, waarom dat ja. thema? Omdat uh, de ziekte steeds uh, meer gesteld gaat worden en de impact voor jonge mensen, begin van hun carrière, jonge gezinnen, enorm groot is. En, uh, Komt het vaak wij... voor onder jonge mensen? Uh, nou, het is ongeveer een 1 uh, op de duizend uh, mensen die uh, MS krijgen. Mm -hmm. En dat is wereldwijd eigenlijk hetzelfde. Maar omdat uh, MRI scans, in de MRI-scans, hersenscans tegenwoordig uh, mooier, uh, beter gelezen kunnen worden... worden de diagnoses ook wat jonger gesteld. Dus, is er dan nog ja. een normaal leven mogelijk? Of, of ja, hoor, het... ja hoor, er is wel een, een normaal leven mogelijk. Alleen de diagnose moet inderdaad goed gesteld zijn. En de symptomen zijn niet altijd uh, zodanig dat mensen ook gelijk aan de, uh, MS gaan denken. Dus heel vaak lopen mensen tien jaar met klachten, uh, onverklaarbare klachten. En uh, ja, dat is natuurlijk een, uh, een, uh, een ding wat we met z'n allen moeten gaan, uh, gaan oppakken. En ja, wat ik zeg, sociaal-maatschappelijk heeft deze ziekte daardoor ook ernstige gevolgen. Hmm. Uh, uh, vandaag dus Wereld MS-dag. Uh, jullie ja. vereniging doet daar een hoop mee. Wat gaan we daarvan merken vandaag? Nou, wat wij ermee uh, gedaan hebben, is dat wij onze leden een uh, magazine hebben toegestuurd. Inderdaad, met het thema uh, jonge mensen met MS. Dat is de MS In Focus. Dat is een, uh, een wereldwijd magazine wat uitgebracht wordt door de MSIS en in Nederland door de Stichting MS Research wordt vertaald. Ja. En onze leden hebben dat gratis aangeboden. En onze andere collega, MS Web, heeft een spreekboekje uh, uitgebracht wat gratis uh, aangevraagd kan worden. Ja, en wat wij gaan doen. Eigenlijk helemaal niks leuks, want uh, het rad dat in Nijmegen heeft besloten om het af te moeten stoten in het kader van bezuinigen. En we gaan in overleg met de Raad van Bestuur om te kijken hoe goed worden de afspraken gemaakt voor de groep 2500 patiënten daar. Ja, Jacqueline Zonneveld van het Multiple Sclerose Vereniging Nederland. Hartelijk dank. Vandaag is het dus Wereld MS-dag. Als het zo doorgaat, dan is een groot deel van de huidige generatie jongeren op latere leeftijd doof. Vooral het draaien van harde muziek in discotheken zal bijdragen aan permanente gehoorbeschadiging. De Nationale Hoorstichting wil dat de Nederlandse politiek de jongeren tegen zichzelf in bescherming neemt. En daarom spreekt directeur Laura van Delen deze week de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Goedemorgen meneer Rutte, dit is Laura van Delen van de Nationale Hoorstichting. Ik ga ervan uit dat u deze boodschappen op uw voorsmeel goed kunt horen. Voor een groeiende groep jongeren is een gezond gehoor echt geen vanzelfsprekendheid meer. Jaarlijks beschadigen veel jongeren gehoor door blootstelling aan te harde muziek. En dat blijft tot ons een tijd op jonge leeftijd of een blijvende piepende oren. En dat is gewoon zonde. Gehoorschade is onherstelbaar. En dat terwijl het niet nodig is, jongeren kunnen nog steeds uitgaan en van muziek genieten. Want er maar beschermende maatregelen komen door oordoppen te dragen. En het specie niveau en uitgaansgelegenheden naar een niveau te brengen bijvoorbeeld. Wil je ons helpen om deze trend te keren? Met een goed preventiebeleid kan gehoorschade door harde muziek voorkomen worden. Zodat deze jongeren een hele leven lang van muziek kunnen blijven genieten. En goed mee kunnen blijven draaien in onze maatschappij? En communicatie ontzettend belangrijk. is. Ik wil je hierover terug bedden. Dankjewel. Tot morgen. Directeur Laura Van Delen van de Nationale Hoorstichting. sprak de voice in van premier Mark Rutte. Ooit werd Libanon gezien als een prima vakantieland. Maar sinds de onrust in buurland Syrië. is dat helemaal anders. Dat bespreken we zo meteen hier op Radio 1. Nu al wakker. Bring the beat in! Want al, Beyoncé, als u nog niet wakker was... dan bindt u dat nu wel met deze vrolijke plaats. U luistert naar Radio 1. In Libanon, daar is het wat minder vrolijk sinds de onrusten in buurland Syrië. De actuele situatie in Libanon... die bespreken we nu met correspondent Fernande van Tets... in hoofdstad Beirut. Fernande, Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, gisteren kwam het nieuws dat uh, doordat uh, drie Libanese militairen zijn doodgeschoten... in het uh, plaatsje Arsal. Hoe zit dat? Ja, uh, gisterochtend zijn er inderdaad drie soldaten doodgaan in een aanval. Uh, de berichtgeving is veranderd toe, toen de dag veranderde. Ik bedoel, eerst was het dat ze zijn in elkaar geslagen en in het hoofd zijn geschoten. dus is echt een hele directe aanval op het leger zelf. Later heeft het leger dat veranderd in dat er een zwarte hummer is aangekomen. Dat ze hebben gevochten met elkaar en dat in die strijd soldaten zijn gesneuveld. Um, maar dat de hummer ook is geraakt en toen bij het Syrische grondgebied is weggereden. Maar het is nog onduidelijk wie het heeft gedaan. Um, maar het is natuurlijk, zorgt wel voor nieuwe spanningen dat, dat het leger zo het doelwit is. Um, want meestal staat het leger hier een beetje aan de zijlijn. Maar je moet nadenken dat uh, Arcel is een sunnitisch plaatsje net over de grens. Waar het vrije Syrische leger heel erg sterk is. Uh -huh. Er komen ook heel veel strijders de grens over om daar te rusten en dan gaan ze weer terug om te vechten in Syrië. En het is een hele belangrijke smokkelplek. Dus sinds een aanval in februari, toen er ook al vier soldaten werden neergeschoten, is het leger heel erg sterk om het stadje heen gaan staan, wat de smokkelroutes natuurlijk moeilijker maakt. Ja. En we denken, maar het is nog niet duidelijk, dat, dat een invloedrijke familie uit het dorp geïrriteerd was dat hun hummer werd gestopt. Ja. En op deze manier heeft gereageerd. Fernan maar het... Fernande, het is een roerige periode in Libanon. Het is zeker een roerige periode. Dit is slechts het laatste incident. Vorige week is er heel, um, zijn er heel heftige gevechten geweest in Tripoli, dat is een stad in het noorden. Mm -hmm. Tussen ook weer Sunnieten en Alevieten. Daar heb je een Soenitische wijk en een Alawitische wijk. Alevieten, zoals je weet, dat is dezelfde Hetzelfde geloof als president Assad. En die wijk is ook heel erg geallieerd aan Assad. Je ziet overal zijn portret hangen daar. En eigenlijk is het allemaal terug te leiden naar de strijd om het stadje Kouser. Dat ligt net over de grens, iets van acht kilometer van Libanon vandaan. Mm -hmm. En daar strijden uit Libanon zowel met het vrije Syrische leger, Libanese... maar ook met Assad's leger strijden het Bura's strijders mee. Um, en als een resultaat daarvan is dat overgeslagen naar Tripoli... Uh, waar um, het Vrije Syrische leger, of de Soenitische strijders van het Vrije Syrische leger uit Libanon... Ja. de Alawitische wijk zou Hoogvind hebben aangevallen. Het is heel ingewikkeld, maar het is allemaal heel erg met elkaar verbonden. Ja, dus, dus en... Libanon is ook erg betrokken dus bij dat conflict in Syrië nu? Ja, Libanon is zeker betrokken. Het, het is al langer betrokken, maar eigenlijk was er altijd een beleid van disassociatie. Dus Libanon deed alsof ze er, als zich afzijdig hielden. Waarom nu, deed orgelijk, ze dat? Uit bescherming? of? Uit bescherming, omdat ze zich zorgen maakten over wat het zou betekenen voor Libanon. Sinds zaterdagavond is er eigenlijk geen ontkennen meer aan. Toen heeft Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, mm -hmm. een speech gegeven... waarin hij heel duidelijk zegt... wij vechten mee aan de kant van Assad tot het bittere einde. Ja. Um, dus nu komen ze er en... pas echt vooruit. Waarom nu? Omdat er tientallen strijders vorige week zijn overleden in de strijd in Cousin. Elke dag zijn er wel... Uh, begrafenissen van Hezbollah-strijders. Gisteren waren er zeven in de Bekaa-vallei. Eentje s'avonds nog in Beirut. Dus er was eigenlijk geen ontkennen meer aan. Nee, nu was er vorige week ook nieuws over een raketincident met Israël. Waar kwam dat nu ineens vandaan? Dat was een reactie op die speech van Hezbollah. Dat was een paar uur later. Het is onduidelijk wie het heeft gedaan. Het was eerlijk gezegd een beetje knullig. Twee raketten kwamen aan. Eentje is niet afgegaan, eentje is niet eens afgevuurd. Het was trouwens niet uit Israël. Het waren zoekend, waren dit raketten op Beirut vanuit Beirut zelf. En ja. toen in reactie daar weer op richting is, er, Israël. Is, een, is, een, is er een raket gestuurd richting Israël. Maar het is ook gegeven, heeft het, het Israëlische leger dat ontkend. Die heeft gezegd, die is er nooit aangekomen. En vaak is het ook een Palestijnse groepering die dat doet. Niet Hezbollah zelf, die kunnen dan dat als een soort van afleidradar kunnen we zelf zeggen... nou, wij waren dat niet, maar dan is er toch iets gebeurd... om een reactie te tonen. Maar Hezbollah kan natuurlijk die escalatie helemaal niet gebruiken. Want als je al aan het vechten bent in Syrië... dan wil je niet dat je ook nog moet vechten in het zuiden met Israël. Dat, dat komt helemaal niet goed uit. Nee, tot slot, uh, um, uh, veel spanning aan de grenzen in de buurlanden rond Libanon. Hoe is het nou in, in de binnenlanden van Libanon op dit moment? In de hoofdstad Beirut is het uh, prima... maar het was erbij schrikken dat er voor het eerst ook hier raketten uh, aankwamen. Maar voor de rest is er sowieso de Syrische situatie hier al langer voelbaar door het enorme aantal vluchtelingen dat hier is. Uh, en die zijn eigenlijk ook weer het slachtoffer van de aanval op Arzaal gisteren. Want de stad Cousair ligt dicht dichtbij Arzaal en daar kwamen heel veel vluchtelingen uit Syrië daarheen. Maar nu kan dat niet meer omdat het leger die stad zo streng afzet. Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn de vluchtelingen of de mensen in Syrië die nu ja, onder de aanval zitten. Dat zijn de grootste slachtoffers. Ja, dat is een spannende situatie en uh, rare tijden daar in die badon. Fernande van Tets ja. vanuit Beirut, hartelijk dank. Veel succes daar. En zometeen als volg van Nu al wakker. Eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.